We hebben een, een, een, een, een, ja, een interessante een, een dorpsgast. En eigenlijk hebben we een wereldberoemde gast, Jacques. Want jij bent niet zo beroemd dan onze ja. andere gast naast jou. Absoluut niet. Onze gasten, dames en heren, zijn dus uh, Jacques Sperber, ja. de wethouder. Uh, en die komt praten over de stand uh, van zaken van de transities in Gorle En misschien nog wat andere zaken. Maar dat zullen we wel zien, Jacques. En de andere gast is inderdaad, zoals genoemd, Enno Voorhorst over de presentatie van zijn jongste CD, Bach. Muziek van Bach. En uh, ik moet altijd even wennen aan die, die uitspraak. Is dat Pert? Ja. Arvo Pert. Spreekt daar goed uit? Precies. Arvo ja. Pert en Depree. En uh, de nieuwe reeks kapelconcerten in het uh, Jan van Bezouw. En zijn kijk op het culturele klimaat in Goorlen. Maar we doen altijd eventjes uh, als voorafje ons een, uh, een, item. Wat was er in het nieuws? En uh, dan mogen onze gasten altijd beginnen. Jacques, heb jij nog nieuws te melden? Van het lokale fonds, mag ook nationale fonds, mag ja. alles zijn hoor. Nou, ik denk, ik, ik hoef het uh, zelf niet te verzinnen. Ik heb uh, In mijn portefeuille heb ik sport zitten en ik heb cultuur zitten. En als je nou kijkt, de seizoenen die, uh, zijn weer begonnen, met name het culturele seizoen is begonnen. En uh, als je dan ziet dat we in Goorde twee musicals uh, gaan, uh, gaan uitvoeren. De WIS, wat uh, door het spot uh, wordt, wordt geproduceerd... Ja. Uh, wat heel veelbelovend is. Hè. De kwaliteit ja. van Petticoat was ook erg, uh, erg hoog. Ja, ja. En de nieuwe aan het veel moment is de samenwerking tussen uh, Goorlissen en Oosterwijks. Ja, yeah. uh, Tago, ja, ja. en die komen met Oliver. Ja. Uh, daar heeft uh, de gemeente ook uh, subsidie extra aangegeven. Omdat daar ook een stuk cultuur-educatie in zit voor de jeugd die daar aan, uh, aan meedoet. Met wat workshops. En dat gaat van muziek lezen tot uh, echt heel basale culturele workshops. Vond ik erg leuk. Uh, erg leuk uh, ding om te doen. Los van het feit dat we het samen doen met Oosterwijk. Wat in onze samenwerkingsverbanden natuurlijk ook. En dan hebben beide gemeenten wat gesponsord? Geldt dat ook voor de gemeente Oosterwijk? Oosterwijk heeft dat ook gesponsord, de... oh. ja. ja. Voor hetzelfde bedrag als dat wij het voor gesponsord hebben. Maar even kijken, dus de ene musical, WIS, wordt opgevoerd in Jan van Bezouw. En Oliver ja. uh, ook? Oliver wordt zowel in Oosterwijk als Oosterwijk in het Jan van Bezouw uitgevoerd. Waar het oh. in Oosterwijk is, dat weet ik niet zeker, maar ik neem aan de Tillyander. En dan hebben we een ster die reizende is. In het wielrenfront. Eindelijk een opvolger voor Huub Zilverenberg misschien wel. Oh, ja. Timo Rozen, die uh, oh. enorm goed scoort. Eerste jaar professioneel, uh, professioneel fietser, uh, wielrenner. En uh, ik heb eens een keer van Thijs Kemmeren een lijst gekregen... van alle topsporters die uit Goorlen voortkomen. Dat ja. is een indrukwekkende ja, lijst. dat is nog veel, ja. ja. En daar komt Timo Rozen nou bij te staan. Hè? Oh, en in uh, het wielergebeuren hebben we er toch een aantal staan. En niet alleen Huub, maar je hebt oh. natuurlijk ook Gerber de Knecht... Die net gestopt is, maar nu nog uh, bij de bond uh, coacht voor de jeugd. Dus ik denk, uh, ja... Er wordt binnenkort iedereen een uh, wüsttrofee weer, uh, weer uitgereikt. Hè? In het Goorles Belang staan nou oproepen om kandidaten uh, daarvoor te leveren. Dus uh, Goorle, doe je best. Ja. Jij bent wethouder van een zeer voortvarend dorp, hè? Ja. ja. Dat mag het gewoon zeggen. Er gebeurt ja. veel... Ja, wij, wij kunnen ons meten met grote broer Tilburg, volgens mij. Ik denk dat we ze soms wel eens voorbij streven. Qua topsporters top ja. wel, ja. Ja, ja. Nou, nou. Een hele nou. Concurrentie. aardig nieuws. Aan. Aardig nieuws. En ook, jij wellicht nog wat te melden? Wat betreft het nieuws? Ja. Ja, ook wat betreft uh, het voorbijstreven van Tilburg. Want uh, met de kapelconcerten die deze week weer van start gaan... Um, daar kan Tilburg ook niet aan tippen. Je <laughs> hebt een aantal series in Tilburg, maar die hebben het moeilijk om het publiek uh, te trekken. Yeah. Ja, in het Senakel bijvoorbeeld, maar ook in, in de Schouwburg zelf. En bij ons is het elk jaar uitverkocht. En, uh, so. Maar dat is sowieso uniek in Nederland wel. Dat, uh... Maar jullie hebben ook een zeer vast publiek volgens mij. Hè? Denk ik, ik denk wel eens zo van, ik zie ze wel eens rondgaan met zo van, heb je interesse voor de kapelconcerten? En dan gaat ze naar jaar zegt, zijn ze in feite al bijna uitverkocht. Het is zo, ik denk wel eens, dat gebeurt niet altijd even eerlijk, want ik krijg nooit een kans. Ja, dat gaat heel erg eerlijk Het Er zijn heel veel van dezelfde mensen, hoor, die, maar goed, het, het, het ja, kan. Maar dat kan. Natuurlijk... Maar het beperkt de toegang natuurlijk. Hè? Want dan beperkt ja, dan nou, er kunnen 240 man ja, ja. in de kapel. Oh, dat is best veel. En dan dat is er, er een, een aantal weken tijd om in te schrijven. Ja. En dan uh, de notaris, Emiel Smeets, die trekt dan wie mag komen. Dus dat gaat helemaal voor ons notaris eerlijk. Ja. En uh, die trekking wordt ook nog, ik geloof, duizend jaar bewaard. <lacht> zo, zo eerlijk. <lacht> dus uh, ja, dat mensen vooraan krijgen, dat is echt niet, uh, niet waar. Maar het is wel een, ook wel een unieke ervaring, die, die, die, die, die kapelconcerten. Maar dan denken ze, in Tilburg hebben ze toch de muziekzaal. Maar ik denk wel eens zo van, die bezettingsschade is ook niet altijd zo optimaal daar. Er zijn heel dan intieme concerten gelever. in de kapel. Ik, intiem. Ja. De concerten zijn intiem, ja. ja. Ik denk ook dat het werkt, Dat uh, het is zonder pauze, op zondagochtend. Het begint om 12 uur en dan is het om 1 uur eigenlijk afgelopen. En dan heb je nu heel de zondag. Ja. En met veel concerten zit er een pauze in om nog ja, extra omzet ja, ja. te draaien. En dan ja. eerder dat je weg bent, is het de twee uur. En dan blijf je nog even hangen. En dan dus het de tijdstip, de zondagmiddag, uh, gezellig zo rond, rond de koffietijd, is mede verantwoordelijk voor het succes. Kun je de, kun je de, mensen hebben dan toch nog een hele middag voor de boeg en te gaan. Ik denk als het wel, ja. Ze dingen willen, willen ondernemen of zo. Ja. ja. Plus dat het uh, goedkoop is. Ja. Dus zeg maar uh, 10 ja. euro ja. per concert. En je hebt topmusici. Uh, ja. Top ja. Waar je ergens anders in Amsterdam betaal 30 of 40 ja. euro voor. Ja. Ja, <laughs> ja, zeker. Ja. En in het programma, wat spreekt je ook dit jaar het meest aan? Um, ja, het zijn allemaal hele leuke dingen. Ik vind, uh, op 8 november dan komt het Utrecht String Quartet. En die spelen een opera in een kleine bezetting met Porgy Fransen. Ja, zo'n Porgie Frans is natuurlijk een, een beroemdheid in Nederland. En als zo iemand ja, daar op het podium staat, vind ik dan altijd wel, uh, wel dat heel een leuk. Acteur, is dat geen zanger? Of uh, is dat een acteur die ook kan zingen? Hij kan ook zingen, Porgy ja. Frans, ja? Nee, maar hij zingt niet hoor. Hij, hij draagt het verhaal voor. Hij draagt voor, ja. ja. ja. Mm -hmm. Maar hij kan heel goed zingen. Samen met zijn broer Hein dat zingt hij uh, duetten uit, uh, uit oh, opera's. Ja? ja. Hij ik komt uit een hele muzikale familie. Zo. Met twaalf kinderen die allemaal in de muziek zitten. Goh, leuk. Ja. Ook een gitariste, Olga Franse, die ik uh, goed ken. Ja, ja. <laughs> well, ja. Zo gaat dat dan. Ja, dat was jouw nieuws. Waar vind je nog gezinnen met twaalf kinderen? Ja. Ja. <laughs> ja. Er zit altijd wel een muzikant tussen, wil je zeggen. Of een pastoor, of een vader, of een zuster of zo. Met twaalf stuks moet dat lukken, Sjaak, toch? Ja, ja. ja. ja, ja bij mij is het ook geprobeerd om, om mij nog priester te maken, maar ik had toch andere plannen. Ik had andere plannen. Het is er niet van gekomen. Maar zijn paan. die vond er maar niks. Die vond dat er, een, waar zeven kinderen waren, had er makkelijk eentje per ofzo, of priester of iets kunnen worden. Hè? Iets in die geest. Gerard, jouw nieuws. Ik had ja. nog een nieuws. Oh ja, kunnen ja nog. Nou, te... Ga je gaan. Maar ja, we kunnen ook doorgaan. Nee, dan ook... <laughs> graag. graag ja, dat heeft ook een beetje met muziek te maken. En dat is, uh, dat ging over Happy Birthday. Dat uh, was rechtenvrij verklaard door een rechter in Amerika. En dat uh, als je dat zong of ergens uitvoerde, dan moest je daar dus rechten over betalen. Oh ja? Ja, ja. Als je dat op een feestje zingt en ze komen erachter... dan eh, krijg je rekening, bij het van spreken. En uh, ja, daar wordt dus heel veel geld mee verdiend. Het geeft een beetje aan dat het een hele logge uh, administratie is. Wat daar allemaal gebeurt. Dus als je een concert organiseert, ook de kapelconcerten... dan moeten al die componisten hun geld voor krijgen... Maar ik dacht dat die rechten na een x aantal jaar vervielen of zo. Is dat niet het geval? Ja, dat klopt. 75 ja? jaar nadat de auteur overleden is ja. tegenwoordig. Ja. Ja. Maar er staan ja. vaak stukken maker. op het programma die veel jonger zijn. En daar moet je dan wel over betalen. Dus dat maakt het sowieso al heel moeilijk. En Jan van Bouw is zo geregeld dat er een vaste afkoopsom is. Die betaalt het Jan van Bouw En alles wat hier dan gebeurt is dan rechtenvrij. Dus voor de kapelconcerten is dat heel goed. Maar als je zelf een concert organiseert... Dan moet je daar die rechten van afdragen. En dat moet dan weer allemaal uitgesplitst worden. En naar de componisten toe gaan. Dat is de Buma Stemra die ja, dat het is, de doet. Dat is de Buma stemra, die dat ja. doet. Ja, en ja, ja, ja. Ja, Daarom is Elvis Presley nog steeds in leven. Volgens ja. zijn familie. Want dat loopt maar door. Ja, ja, nou, dus ja, erfgenamen ja. kunnen daar heel rijk in. Uh, worden. Ik kwam toen straks, toe straks nog een ik uh, hey, ja, Oh, je ik ik je, had je Elvis tegenwoordig. Nee, <laughs> nee. Ik kwam een cd tegen van Scotty Moore. Dat was de... Gitarist, maar we hebben het ook al over jou hebben, maar ik, hoe gaan we jou straks noemen? Maar Scotty Moore was een uh, beroemde uh, gitarist van Elvis Presley. En ik heb hem nog eens cd van. als je hem dan hoort spelen, dan denk je: Nou, dat klinkt verdomd goed. Maar ja, jij bent een klassieke gitarist, maar daar gaan we het eigenlijk over hebben. Dat was jouw nieuws. Dat was mijn nieuws. Gerard, jouw nieuws. Ja, gisteren was iets uh, waar je ook gasten voor dit programma aan overhoudt, namelijk de 46e Derde Wereld Rommelmarkt. van Millennium. Oh ja. ja. En dat vind ik ook knap. Dat ze het al zo'n lange periode overeind houden. Je hebt ook heel veel inzet van scholieren elke keer weer. 48.500 euro opgehaald. 50% erbij van wilde ganzen. Dus, uh, ik blijf dat knap vinden. Ja. Ik, zou bijna, ik zou bijna zeggen, nog vier keer. En dan schakelen we in stroken in en dan zetten we ze ja. op de, de nationale erfgoedlijst, toch? Ja, ja niet Zoals voor de, de, voor de, de, de, de Brabantse Heemdagen, Die zijn al voor de 67 jaar georganiseerd. Die willen ze echt voordragen om op de, ja, de te erfgoedlijst te zetten. Lijst. Ja, op de inventarislijst. Ja. Ja, ja. Ja. ja, maar waarom kan, niet? Iets wat zo lang standhoudt. Nou, voor mij mag het hoor. Dat, uh, geen probleem. Dat was jouw nieuws, zeg je. Ja. Ja, nou, en ja, ook de ja, opbrengst. 48.500 euro. Is ja, ja. zeg maar, minder uh, dan andere jaren heb ik begrepen. Dat wel. Ja. Uh, dat, maar kijk natuurlijk, uh, de rommel of de recycling, ja. want dan uh, klinkt het duurder, wordt nu natuurlijk toch uh, ook op andere manieren aangepakt. En ik denk dat je ook daar uh, toch ook negatieve effecten uh, van merkt. Uh, dat er meer mensen dingen kwijt kunnen op een andere manier dan ik bewaar het wel tot september dat ze opkomen komen halen. En zoals er ook mensen waren die ik begreep die dingen opgehaald hebben. Die ze uh, hadden moeten laten staan yeah. voor uh, deze markt. En mensen moet je niet doen. Nee. Zo. Wij werken ook samen met Brabants Dagblad. Ja. Uh, dat hebben we weer opgepakt. Dus wij geven altijd ja. een paar dingen door van uh, wat de komende week in de krant komt. Uiteraard de gemeenteraad van morgen. Ja. Waar we ook zo op terugkomen. En uiteraard de lokale omroep die in de gemeenteraad uh, aan bod komt. En wij weten hoe dat afloopt. Goed zo. Dat is morgen, dat, dat is morgen dat is markt, dus De erop de of eronder? Uh, ja. ja. Of de daar de wordt met een kwart gekocht... of wordt de pijn verzacht door de gemeenteraad? Nou, we zullen ja. het zien, hè? Nou, en dan uh, een interview met iemand die na zijn 65e doorwerkt. Uh, Joop Stoop. Ja. Joop, pas geëxploseerd hier in het gemeentehuis. Oh, wat is ja, dat? Ik heb, ik heb die link ja. niet gelegd. Oh? Ja, met, uh, is dat die, voorbij? Ja, dat is al voorbij. Hangt ondertussen een andere tentoonstelling. Oh, dan heb ik hem gemist. Oh. Maar die is 94 en still going strong. Dus er staat je heel wat te wachten uh, voordat je echt ermee uh, kunt stoppen. Ja, ik vind het zo grappig. Hij zegt, ouderen moeten bezig blijven. Is een stellige overtuiging van de 94-jarige arts in rusten. Is dat geen contradictio in terminus of zo? Of heet zo niet? Uh, <laughs> met een duur woord? Ouderen moeten bezig blijven, zegt de arts in rusten. Ja. Ja. Waarmee dan? <laughs> Lopen, wandelen, fietsen. Oké. Okay. Nou, mijn nieuws, niet veel. Want ja, het gras is aardig voor de voeten weggemaakt. Maar ik wil dan nog één ding even vermelden. Dat stond in de krant van uh, 4, 23 september. De verbouwing van Villa Sperber, eh, Jacques, naar, naar jullie familie genoemd, ja. stilgelegd. Ik denk, nou, ik hoop niet te lang, want ze zijn toch aardig aan het, aan, aan het verbouwen. Het begint er aardig uit te zien. Het krijgt wat meer smoel. Ik vind het wel leuk als daar een mooi complex komt te staan... En dan liggen ze stil. Dus ik dacht van, nou jongens, uh, destijds is er ook uh, uh, absolutie verleend aan Platinum Stable. Dus ook maar aan de bouwers van Villas-Perber. <laughs> dus, dacht ik zo. Maar ik hoef niet te antwoorden hoor. <laughs> nee, je weet dat ik dat niet doe. Dus, uh. <laughs> nee, maar er, was, er was iets toen met, met tegeltjes of zo. Ik denk, wat is er dan gebeurd? Dat ze nee, de bouw lees, stilleggen? Ja. De bouw stilleggen is nogal wat. Ik vind het jammer. Maar ik hoop niet dat ze partijen er snel uitkomen. ...en de bouw dus weer voortvarend kan voortzetten. Nou, dat was het. Dan beginnen we toch eens even aan het echte onderwerp. Wie was onze eerste kandidaat? Sjaak? Want die participeert en die transisteert... ...en die bestuurt misschien ook nog wel... ...en overlegt daarover en ziet resultaten. En er staan allemaal stukken, ook morgen op de agenda... ...die met dit onderwerp te maken hebben wat mij opviel was een notitie of een tekst in uh, aan de slag met daarbij ook een analyse van de bijstand en ik denk dat dat ook van ja? jouw portefeuille uh, ja. zit. Uh, als beeld, als ik het heel kort samenvat, uh, ziet het er heel behoorlijk uit en er zijn een aantal knelpunten. Zo hoort ja. dat het uh, is zijn, uh, zijn dus natuurlijk een uh, transitie uh, om dingen dichter bij de mensen uh, te blijven. En als ik uh, de rapporten lees, is de hele voorzichtige conclusie uh, daaruit veel verschil merken we niet. Maar het gaat in ieder geval niet fout. Ja. Leg je eens uit. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, Gerard, maar daar ben je wel mee gewend natuurlijk. Maar dat, uh, om te beginnen moeten we eigenlijk niet meer praten over de transities. De transities zijn per 1 januari 2015 voltrokken en we zijn nu bezig met de transformaties. En de transformatie wil zeggen, daar is schorlen aan de slag. Die is maar, daar al eerder. Uitleggen, je uitleggen, wat verschil is tussen de transitie en de, de transformatie? De transitie was, de verantwoordelijkheid wordt overgedragen van de okay. centrale overheid ja, naar van, de lokale overheid. Dat is gebeurd. Van A naar B. Ja. Dat is voorlopig. dat is voorbij. Ja. Dus het is in, fe in feite is het zeg maar overgedragen. Zo zou je ja. het heel simpel kunnen zeggen. Ja, ja. Zo, klinkt ook heel, zo klinkt het ook heel sympathiek, moet ik zeggen. Want het is gewoon natuurlijk soms een beetje het is over de schuttingen schutting, hoor. Het is ja? is maar uh, ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad, Bernhard. Maar dat, uh, het punt is natuurlijk, er moest bezuinigd worden. Ja. Dat was ja. één punt. Want op zich om dit soort uh, uh, uh, beleidslijnen naar de lokale overheid te brengen... is denk ik heel goed. Daar, daar, daar staat ook bijna iedereen achter. Natuurlijk kun, je, ja, natuurlijk kun je veel beter uh, vanuit, vanuit uh, de lokale overheid veel directer maatwerk leveren. Niet iedereen is hetzelfde. Dus wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. En hoe, hoe verder je er vanaf komt te staan hoe meer het een eenheidsvorst wordt. Dus daar ben ik het wel mee eens. Alleen, door die uh, bezuiniging... is er wel wat paniek ontstaan in, uh, in gemeenteland. Want de, zoals de Kamer betaamt... Die, die gaat zich dan ook nog er toch nog wel mee bemoeien... hoewel ze zeggen dat het lokale verantwoordelijkheid is. Dus die hebben allerlei uh, controles en functies ingebouwd. En onder andere gezegd, nou, alle, alle arrangementen... of uh, beschikkingen of wat we dan ook hebben overgangsjaar 2015 dus u moet 2015 nog de mensen hetzelfde blijven geven op dezelfde manier als dat we tot 2015 vanuit de overheid hebben gedaan uh -huh. alleen de bezuiniging die doen we wel alvast dus dat, dat is een beetje uh, contradictioneel zoals daar, jij net zei daar, uh, daar hebben de mensen dan ook onmiddellijk last van he? van die bezuiniging die, uh, de mensen zelf hebben daar nu nog geen last van de gemeente draagt dat. Want zo is het voorgeschreven. Er stond een ingezonde brief in het Godens Belang van 2 september. Het is niet jou, denk ik, jouw onderwerp, herbeoordeling, huishoudelijk hulp van de WMO. Dat is uh, Mario Immink eigenlijk. Hè? Ja, Mario, ja. Maar ik, ik denk vast daar stond, ik, denk, nou, ik schrok toch wel een beetje van, van de inhoud. Ik lees even een klein stukje voor als je het goed ja, vindt. Ja, dus euh, ik was aan de beurt voor een keukentafelgesprek. Helaas, van een gesprek was helemaal geen sprake, want in de derde of vierde zin na binnenkomst werd mij me medegedeeld dat ik voortaan 179 euro per maand zou krijgen voor huishoudelijke hulp. En dat zij mijn dossier al had ingekeken. Zij is dus de betreffende ambtenaar. Dit is maar liefst een vermindering van 65%. Na deze mededeling wilde zij de vragenlijst gaan doornemen. Dit had voor mij geen enkele zin meer, omdat de uitkomst al bekend was en al mijn medische gegevens en beperkingen in mijn dossier staan. De medewerkster van de gemeente vond het toen nodig om haar macht te misbruiken door aan te geven dat zij dan het dossier zou sluiten en ik helemaal geen vergoeding meer zou krijgen. Met de nodige tegenzin heb ik dus toch maar tegengewerkt. Dan denk ik, ik hoop toch niet dat het zo gaat of dat dit symptomatisch is voor de aanpak van nee, de gemeente, nee, want nee. dan hebben ze een probleem. Zeker. Wij hebben die brief ook gelezen. Ja, maar hij is naar iedereen gestuurd, hè? Maar, uh, nou, nee, ik, ik weet... Ik, het is voor mij altijd een beetje moeilijk om daar echt op te reageren... omdat het inderdaad het portefeuille van een collega is. Ja. Maar ik weet wel dat dit, uh, dat dit niet de normale gang van zaken is. En ik weet ook dat er... Uh, als je praat over het beleid zoals het... en dat gaat zowel voor de WMO als over de jeugd. En de jeugd is wel mijn, mijn uh, portefeuille, ja. dus daar kan ja. ik veiliger... Uh, Zeg maar zelf over spreken. Dat het nou net de bedoeling is. Om met de mensen die hulp nodig hebben. Ja. Samen tot de beste oplossing te komen. Al ja. pratend. En daar dan. Ja. Een, uh, een plan. Uh, wat, wat, daar te zijn te dan al die keukentafelgesprekken voor. Hè? En we hoorden ja. inderdaad gewoon aan de keukentafel samen. Ja. Rustig. de dus zaken door te spreken. Wat kan er wel? Wat kan er niet? En dan moet natuurlijk alles in de orde kunnen komen. Dit was nog een beetje half oud half nieuw. Als ik dat verhaal zo lees. En dat komt natuurlijk ook wel omdat mensen nog steeds moeten wennen. Ook op het gemeentehuis moeten wennen aan de manier, nieuwe manier uh, van denken en van, van werken. En dat, is, uh, dat kost gewoon tijd. Dit, dit kwam erg ongelukkig uit. Ik heb de, ik, ik had ook met verbazing zitten lezen die, uh, die brief. Ja, ik vond uh, om er even de andere portefeuille nu af te werken, uh, want een week later stond verstopt op de gemeentepagina een impliciete reactie uh, van het college, waarin de procedure werd uitgelegd. Dat leek mij eerlijk gezegd niet het goede antwoord uh, op een brief als deze, waar iemand zegt: Ja, de procedure snap ik wel. Maar als iemand komt om mij te vertellen dat ik niet krijg wat ik gevraagd heb. Uh, dat doordat het al Op het moment gebeurt dat, zal natuurlijk altijd gebeuren. Ja, nee, maar want er is ook een, een klanttevredenheidsonderzoek uh, nu bij de gemeenteraadsstukken. Uh, ja. En heel logisch komt daaruit dat mensen minder tevreden zijn over de gesprekken als ze niks krijgen... dan wanneer ze wel wat ja. krijgen. Dat zal niemand verbazen. Alleen wat ik wel vervelend vind aan zo'n zo onderzoek... en ook dan de omschrijving daarvan... dat juist de groep mensen die er buiten vallen... want dat zijn van, van twee soorten. Er is een probleem en het wordt onvoldoende onderkend... En er zijn mensen die maar wat vragen waar je zegt redelijkerwijs moet je daar niet, uh, niet op ingaan. Want regels worden aangepast en je hebt altijd mensen uh, die iets vragen en waar je van vindt er hoeven als samenleving uh, geen rol in te spelen. Ik had graag gezien dat daar ook in een beleidsreactie van het college wat meer duidelijkheid over was gekomen van juist van die groep mensen die... ...ontevreden is over de gesprekken die hebben plaatsgevonden... ...die niet krijgen waarom ze gevraagd zijn... ...die geïsoleerd zijn of worden bevonden... ...in het meetstelsel dat, uh, dat nu wordt gehanteerd. 50, 60, 80, 100 mensen in holen Zo'n soort aantal. En daar zit natuurlijk het echte knelpunt. Ja, maar je moet natuurlijk wel... Ik, ik, ik ga er niet te gedetailleerd op in, Gerard, want het is... Uh... Uh, dat is niet ziek tegenover uh, Mario. dan moet je volgende week ja, maar ja, vragen. Ja, het maar... In zijn algemeenheid... dat mensen niet tevreden zijn... omdat ze dingen niet krijgen die ze graag willen hebben... Ja, ja. is symptomatisch... voor het oude, voor het oude denken. Hè, er kwamen mensen... Uh, en die zeiden... ja, de dokter heeft gezegd dat ik recht heb op een traplift. Of ja. recht op weet ik veel wat. Terwijl de zaken wat dat betreft... en daar zijn we al jaren mee bezig... Hè, ja. Uh, wat dat, bij heel veel mensen werkt dat er overigens nu wel, wel zo... dat we weer gaan zeggen, wat moet er gebeuren... om u vooruit te helpen in, uh, in uw leven als dat, uh, als dat nodig is. Dus even in zijn algemeenheid. We, we gaan, we moet, je moet afgaan van, van het denken van, ik heb recht op dus, dit, maar ik maar heb... Is, maar is het dan ook een taak van de gemeente? Want ik, ik vind het ook, er wordt steeds vaker met name door de bezuinigingen, een veel groter beroep gedaan... op betrokkenheid van burgers, hè? ook om elkaar te helpen. Is dat ook een taak van de gemeente dat, om, dat, om daar de mensen attent op te maken? Van dat, uh, in feite ja. verlangen je van de, dat mensen elkaar meer opvoeden... meer voor elkaar over gaan hebben. Het, uh, ze zeggen wel eens gluren bij de buren, maar hier is het inderdaad... gewoon de buren daadwerkelijk helpen. Maar vind je ook dat de gemeente daar een taak in heeft... om dat, uh, om dat voor de mensen dat, dat, zeker, het acceptabeler ja. te maken... Ja. Maar doen, doen, doen ze dat ook? Want dan denk ik ook, zo'n brief, hè, die is gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ja. Dan denk ik van, ik krijg zo'n brief, ik, ik zit in het gemeentebestuur en ik krijg dit en ik voel me aangesproken. Want ik vind dat ik, uh, hier wordt mij als gemeente onrecht mee aangedaan. Dan ga ik antwoorden. Dat doet de gemeente ook niet. Hè? Ja, ongetwijfeld, uh, ongetwijfeld is daarop gereageerd. Alleen, je, kunt, je, je stuurt een brief naar het college van BMW. Ja. Dat wil niet zeggen dat BMW ook via het gehoordelsbelang... Uh, de, het antwoord uh, gaat, gaat publiceren. Ik vind het altijd heel vreemd dat mensen een brief sturen. waarin ze het gemeentebestuur. of een wethouder. of een burgemeester. of weet ik veel wat. ergens op willen aanspreken. en dat dan niet naar die burgemeester. of naar die wethouder sturen, maar in oh. de krant zetten. Ja. En, toch, en toch vind ik wel eens zo ja, van... Dat is wel goed. Huh? Dat zou ik ook wel eens doen. Heb ik in mijn verleden ook gedaan. Ja, dat weet ik ja. hieruit. Maar, ja. maar waarom? Maar waarom grijpt de gemeente zoiets niet aan? Om uh, voor de burgers zaken wat helderder en duidelijker te maken. Dus neem, neem de pen op en schrijf wel een stukje in de krant van, luister eens, dit is tot ons gekomen, hmm. dit is de, de, de mening van, van de gemeente. Waarom niet? Ik bedoel, als je mensen wil masseren en wil doen gewennen aan een nieuwe situatie, vind ik dat je alle middelen moet gebruiken om ze, ook, om ze het ook helder te maken. En dat gebeurt, vind ik, onvoldoende. En dan denk ik, pak je ja. kans. Want ik bedoel, ja, ik vind het ik vind jammer hoor. Want ik vind, zo, ik vind, dit, uh, ja, ik vind het jammer, zo'n brief staat er, je leest hem. En ik denk, oh, ik vind het eigenlijk een beetje onterecht voor de gemeente. Want ze doen hun uiterste best. En ik vind de gemeente ook een uh, aardig draaiende gemeente. Uh, kan, ik, ik, kan niks bedenken waarbij ik zeg van, hey, dit klopt niet. En dan denk ik, jongen, pak toch je kans en, en probeer het de mensen uit te leggen. Nu ga ik een wethouder misschien wel verbazen door te zeggen dat ik vind dat het huidige college dat beter doet dan jij nu suggereert. Ja, nou, dan ben ja. ik al klaar natuurlijk. Maar... Ja. Ja. Nee, dit is, kijk, dit is natuurlijk enigszins ja. subjectief. Wat ik bedoelde en uh, wat ik uh, straks als vraag formuleerde... is dat ik snap dat je, zeg maar, de grotere groep... dat je daar met geleidelijkheid gaat zeggen... mensen, we gaan anders werken. Uh, en dat is een hele uh, lastige slag om te maken, maar... Uh, op een gegeven moment zijn dat soort keuzes gemaakt. En of ik het er nou mee eens ben of niet, dat doet het niet hoe die keuzes zijn gemaakt en worden uitgelegd. Uh, waar ik mij zorgen over maak is dat er toch een groep overblijft. Die het of niet uitgelegd kan worden door alle mogelijke beperkingen, niet door onwil. Uh, hm. Maar door do, de context waarin je verkeert als, uh, als individu. Uh, een voorbeeld ja. vind ik de geestelijke gezondheidszorg. Die had nooit gedecentraliseerd moeten worden op de manier uh, zoals dat nu gedaan is. En dan zie je dat heel veel reparaties nu nodig zijn om dat toch weer op een meer regionaal uh, niveau te brengen. Dat geeft heel veel gecompliceerde toestanden met budgetten die verdeeld en weer terugverdeeld uh, moeten worden. Dat vind ik een typerend voorbeeld. Het lastige daarbij is, is dat een gedeelte van de geestelijke gezondheidszorg... nu uh, onder auspicie van de zorgverzekeraars ja. is gebracht... Ja. en een gedeelte onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat maakt het nou net uh, zo gecompliceerd. Je kunt ja. dan beter. Ja. Uh, het is een beetje een beetje half lauwe, uh, half lauwe ja. oplossing. En dan denk ik, ja... Doe dan of alles naar de zorgverzekeraars toe, dan heb ik wel minder hoofdpijn... Ja. Of doe alles naar mij toe. Dan kan ik in ieder geval ook beïnvloeden hoe het, uh, hoe het geregeld zou moeten worden. Maar half om half, dat werkt niet. Nee, dat klopt. Maar de, dus dat is voor mij een voorbeeld. Hè, dat je heel terecht kunt zeggen, dat gaat niet goed. En je kunt uitleggen wat je wilt als gemeente. Maar daarmee uh, schuurt het nog steeds op heel veel plekken. Ja. Dus dan is het niet meer van, Want hebben we het goed wat, genoeg wat, wat uitgelegd? Wat wel jammer is, is dat de gemeente wat dat betreft heel veel opgelegd krijgen. En dat er wel automatisch... En dat mag ik misschien zo niet zeggen, maar dat er automatisch wordt gezegd van de gemeente doet ons dit aan en de gemeente ja. doet ons dat aan. Ja, de gemeente heeft nee, gewoon nee, Oké. Okay. Uh, dus het is een politieke, jullie, jullie voeren de, de politieke besluit. Uh, een taakstelling van Den Haag ja. gekregen ja, met, ja. Met, met regels en wetten ja, erbij ja. die gewoon niet werkbaar zijn. Ja. Zo, ja. Dat. dat wil ik nou even een keer zeggen, want als ik ja, volgende maar, week in Den Haag zit bij de jeugdcommissie, dan ga ik dat niet zo zeggen. Maar dat, nee, uh, maar dat had je dus beter ja. in 2013 wat luider kunnen verkondigen. In uh -huh. 2013 wist uh, zelfs Den Haag nog niet wat 2015 uiteindelijk voor wetten er zouden nee, komen. Maar juist de laatste de... wet is in uh, december 2014 in, uh, vastgesteld oh. door de Kamer. En die ging in per 1 januari 2015. Uh -huh. Nee, maar juist op dit punt hebben tal van adviseurs al in een heel vroeg stadium gezegd van... ...nu moet je zo niet doen. Ja, Gaat fout. Klopt. Nou... En, als je dan toch, je en ik geef onmiddellijk toe dat jij er als gemeente niet verantwoordelijk voor bent. Dat zou het leven een stuk aangenamer voor ons maken, omdat we dan een kop van jut hebben. Ja. Uh, maar dat probleem is er wel. En dat is natuurlijk gecreëerd in de loop der tijd. Van ja, Gemeentes gaan er op een gegeven moment zeggen, ja, dan gaan we het toch maar oppakken. Natuurlijk. Ja, nou, nee, je kunt natuurlijk ook met elkaar op een gegeven moment afspreken. Dat doen we dus niet. Ja, huh? ja, Burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Ja, anarchisme, Gerard. Nee, <laughs> ja, daadkracht. Jacques, ja, maar ik bedoel, ze doen het toch in, in, in jouw gemeente, als ik het zo mag zeggen. Goorl en Riel doen ze het toch niet onaardig. In jouw gemeente. Hè? Ik, lees, ik lees in het blad uh, uh, van de Ledenvereniging van Thebe. Dat er in, in, met name in Riel. Is er een, een dorps, zeg maar, een burgerinitiatief ontstaan? Nou, ik vind het knap. Hoor. Een heel netwerk van Dorpelingen. We willen een laagdrempelig loket instellen... om iedereen, jong en oud, bij alle vragen... over zorg en welzijn de weg te wijzen. In Riel. Ook willen we een netwerk van Dorpelingen opbouwen... op basis van wederkerigheid. Wil jij mijn tuin onderhouden? Dan koop ik af en toe voor jou. Om een voorbeeld te noemen. Vooral praktische hulp. Het ontstaat zomaar Dat in een burgergemeenschap. Ja. Vind ik toch knap? Is het ook. Vind ik toch knap? Overigens wordt zo'n initiatief... dan... ...mee georganiseerd en gestimuleerd door Contour de Twerren ja. ...die daarvoor vanuit de gemeente uh, de subsidie krijgen om dat te kunnen doen... Hè, ...zodat mensen uh, daar ook echt een succes van kunnen maken. Daar is budget voor? Ja. Oké. Okay, okay. Wij zitten uh, rond de klok van half acht, Gerard... ...maar ik zou nog graag even iets willen vragen over de, de aanbesteding van de kameleon. Mag dat nog? Ik sta helemaal niet in Mag Dan ja. ben ik ja. Jij stond met een groot artikel in, het, in, in de krant 17-9 al. Niet de methode van aanbesteden, maar de bouwkosten zijn debet aan het mislukken van de eerste ja. ronde. Hoe is dat gebeurd dan? Kun je dat heel kort uitleggen? Ik zal het heel kort doen, want er worden morgen vragen over gesteld. door luisteren heel in. Uh... De in de gemeenteraad. Okay. Dus het is niet te chic om daar gedetailleerd op in te gaan. Yeah. Als je raadsvragen krijgt, dan beantwoord je die eerst naar de raad toe. Dat is dus de moores nou eenmaal. Maar dit heeft gewoon in de krant gestaan. Dat, ja. uh, ja. dat kan iedereen lezen. Ja. En het klopt ook nog steeds uh, wat, er, wat er staat. Wat er waar we aan naar moeten kijken is... De gemeenteraad heeft in 2012, 2013 vastgesteld... We gaan twee nieuwe scholen bouwen. De ene was de Chameleon en de andere de Vonder in Riel. Ja. En uh, toen werd er, daar is heel wat discussie over geweest, met name over de chameleon. Moeten we dat wel doen, want er wordt een school, een zesklassige school. Ja. En er moest dan nog een brede school worden ook. Er werd later een kindcentrum, maar goed. Uh. En uh, maar toen werd er heel nadrukkelijk door de gemeenteraad aangegeven en geen euro meer. Ja, ja. Wel. En toen ging de crisis voorbij en ging de economie omhoog... en gingen alle bouwkosten... want al die aannemers die jarenlang gesudderd hadden... tegen kostprijs of zelfs onder kostprijs te bouwen... om hun bedrijf maar gaande te houden... hun mensen aan de gang te houden... ja, ja die... Uh, zodra de markt dan, uh, dan uh, weer stijgt... Ja. dan is het uh, afgelopen... dat is dus een... Uh, dat is dus, dus een zaak waarvan je normaal gesproken zou zeggen, nou we gaan eerst terug naar de raad om te zeggen, jongens de markt is veranderd en we moeten meer geld hebben. Maar hier is zoveel politieke druk opgezet, dat, dat we eerst proberen om het op een andere manier op te lossen. Maar, maar jullie, krijgen dus van, jullie krijgen een veeg van de advocaat, want die zegt namelijk, een gemeente nee. kan een plafondprijs instellen, uh, meneer Hebly is dat, maar dat is in Goorland niet gebeurd. Dus je kunt, je kunt een, een maximale prijs, het mag niet meer kosten dan zoveel. En dat is kennelijk niet gebeurd, nee, is niet zegt gebeurd, hij. Nee. Is, is dat dan een fout van de gemeente, een inschattingsfout van de gemeente? Of wat, wat is dat dan? Nee, is, uh, nee dat doe je wel of dat doe je niet. En, maar dat doe je, dat doe je nou net in een hoogconjunctuur. Uh, dan doe je dat soort dingen. Ja, ja. Maar, Kijk, op dat punt is natuurlijk simpel. Elke aannemer die ingetekend heeft, heeft echt gekeken hoe het in de Raad over gesproken is. En die weet welk bedrag uh, opgenomen is als budget. Ja. En als die het er niet voor kan is verstandig dat je zegt, dan teken ik niet in. Okay, dan beslukt dus, ja. de aanbesteding ook. Maar dat lijkt me ook dat het heel lastig zal zijn om dit op te lossen. Want de bouwkosten zijn het laatste half jaar even verder gestegen. Ja. En dat stopt niet, omdat de gemeenteraad zegt van uh, geen cent uh, erbij. Nee. Dus er komt geen school. Nou, dat heb ik niet gezegd. Dat is jouw conclusie. Uh, er nee. nee, stond, stond een vraagteken de achter. Dat hoorde oh, je toch? Ja, de vondel staat er en de kameleon komt erop. ook, ben ik heilig van overtuigd. Ja, dus daar, moet de gemeenteraad dit snappen, gesprek mee raad... beëindigen, want anders dan uh, komt <laughs> ja. Enno niet meer aan bod. En we moeten muziek gaan draaien. Enno, kondig jij zelf even aan welk stukje muziek van jouw cd wij gaan draaien. Ja. Ja, ja. Um, ik heb een stukje uitgezocht. En dat is uh, Magadich, mijn hertse rijn, uit de Persoon. En Bar is natuurlijk uh, helemaal heilig. En uh, daar mag je bijna niet aankomen, maar dit stukje... ...is heel erg bewerkt. Het werd al bewerkt uh, als filmmuziek. Uh, Le Repos de Guerrier. Met Brigitte Bardot in de hoofdrol in de 50e jaren. En die muziek is toen weer bewerkt door Frida Boccarat. En die heeft daar het Songfestival mee gewonnen. Saint-Mille-Chanson. saint -Mille chanson, saint -Mille -chanson. Ja. Ja. Ja, ja. En nu heb ik het nog ik een keer bewerkt. <laughs> voor solo-gitaar. Ja, ja, en ik ja. heb Frida Boccarat daarvoor uh, ja. ook gebruikt. Ja. Dus ik ben juist heel vrij omgegaan met, met Bach. Ja. En... Uh, ja, ik Luk. vind het zelf wel goed gelukt. Nou, daar komt, komt ie. In. was hem. En dan gaan we nu naar uh, Enno. Dus even kijken Enno, ik heb heel wat vragen voor jou uh, genoteerd. Uh, Enno, je groeide op in een muzikale familie. En uh, met vele kinderen. En dan denk je van, ga je dan ook per definitie de muziek in? Want ik zei het toen straks even voor de grap, wij hadden thuis zeven kinderen. En ons pa verwachtte ook een onderwijzer. En een vader en een zuster en zo, dat kwam allemaal niet uit. Maar in ieder geval uh, is het per definitie ook zo dat als, iemand, als je een flink zin dat ook iemand muziek gaat studeren. Hoe ben jij er toe gekomen om uh, muziek te gaan studeren en maar bracht u tot de gitaar? Ja, mijn familie was niet zo heel groot hoor. Ik heb een broer en een zus. En mijn zus die is ook uh, in de muziek gegaan. Een tijdje en die doet het nu niet meer. Maar uh, er valt ook niet zo heel veel geld te verdienen in de muziek, dus dat was een wijze keus van haar. Het was ook niet zo dat mijn ouders nou... heel graag wilden dat ik in de muziek ging. Eigenlijk het tegenovergestelde. Ze hebben me zwaar afgeraden om in de muziek ja. te gaan. Want dan kon je de kost niet mee verdienen. Nee, en, en dat was ze wisten natuurlijk... Het was goed. vaak mijn paas een opmerking. jongen, dan kunnen we de kost niet mee verdienen. Word maar ambtenaar, zei die Sjaak. Word ja. maar ambtenaar of onderwijzer. Ik heb ja. beide niet gedaan. Maar ik zat op VWO op Mel Hill. En uh, ik kon eigenlijk doen wat ik wilde. En ja... Ook als ik nu kijk naar uh, vrienden die ik nog steeds heb die in mijn klas zaten. Die zijn directeuren hier en die hebben een hoge functie daar en die rijden grote auto's. Ja, en als je op de muziekschool geeft, dan, dan zit dat er gewoon niet in. Dus dat hebben mijn ouders natuurlijk ook gedacht. Van ja, je gaat wel een moeilijke toekomst tegemoet. Maar ik was nogal eigenwijs en ik wilde gewoon per se de muziek in. En uh, betreft, ja, Je de... ouders hebben een hartstikke ongelijk gekregen. Je, je bent een gerenommeerd uh, artiest geworden. Wereldwijd treedt je haar op. Ik, ik tik straks zo maar eens even in via Google op internet en uh, in een voorhorst. Een je wat, wat er allemaal komt. <laughs> nou voor, tevoorschijn komt hoor. Dat vind ik toch knap. Niks zo. We hebben een uh, beroemde golenaar uh, in, in ons midden. Dat ja, maar het is dat toch is zo. Jij vliegt zo'n dus beetje de, de, de halve aardkloot rond denk ik dan zo met, met optredens overal. Ja ik ben wel af. Overal geweest, ja, dat is ook heel leuk. Ja. Het, het leuke is dat je uitgenodigd wordt. Ja. En je wordt dan door die mensen vaak ook nog rondgeleid en laten ze de mooiste plekjes zien. En je slaapt bij die mensen vaak thuis in een Japans huis bijvoorbeeld en je eet op de grond. Ja, dat maak je niet mee als je als toerist daar naartoe gaat. Ja. Volgende maand ga ik naar de Amazone. Dat is een, ook een festival, ik speel veel muziek van Barrios. Ja. En Barrios heeft daar gespeeld in Manaus. In datzelfde theater ga ik dan ook spelen. En dan in de voetsporen van Barrios gaan we ook de Amazone afzakken. En op plaatsen spelen waar Barrios dan zelf ook gespeeld heeft. Dus uh, ja, er zijn wel die dingen die je als toerist natuurlijk nooit doet. Dat is toch geweldig? Ja. ja. En mijn vrouw mag mee. Nou, <laughs> Alles bekosterd. Ja, <laughs> dus, uh... Want als ik hier, ik lees, ik lees even. De carrière van een Voorhorst kent eigenlijk alleen hoogtepunten. Wat wil je? Als je uit een getalenteerde muzikantenfamilie stamt. Vandaar ik dacht van nou iedereen zit al dik in de, in, in, in de muziek. Op 25 jaar leeftijd won hij al in Hof. Duitsland de eerste prijs met het zevende gitaarconcours. waarna nog een aantal prijzen volgens. Zoals een 92 Nederlandse gitaarprijs in het Concertgebouw. In Nederland speelde hij alle grote zalen. Vredenburg, Oosterpoort, Philipszaal. Regelmatig te gast is hij internationale gitaarfestivals. Salvador, Tsjechië, Turkije, Korea, Korea, Rusland, Japan. Dan denk ik: jij moet een gefortuneerd muzikant zijn inmiddels. En met die grandioze verkoop van de cd's van... <lacht> jij loopt dus binnen, hè? Ja, als je gefortuneerd bedoelt dat ik rijk ben, dan <lacht> klopt dat niet. Nee, het is... Uh, ja, in de kunsten, ja, dat weet iedereen, daar valt gewoon niet zo heel veel geld te verdienen. Ik heb vaak uh, bijvoorbeeld de Anton Philipszaal... Daar hebben ze een pianoserie, daar worden gerenommeerde pianist uitgenodigd, maar uh, ik moet niet verder vertellen, maar die krijgen maar 500 euro voor zo'n concert. En de kapelconcerten betalen hier veel meer bijvoorbeeld, hè. maar mensen vinden het dan toch fijn om daar te spelen. Er moet een piano gehuurd worden, de, de zaal moet betaald worden, de garderobejuffrouw moet betaald worden, er zijn zoveel kosten die eraan aan vasthangen dat soms uh, de artiest de sluitpost is. Dus, is, maar is dat de reden dat? Want jij bent er ook nog docent bij aan het uh, conservatorium in Den Haag. Hè? Ja, nou, dat is zeg maar mijn zelfs het... inkomen. En daarnaast uh, met concerten ja. verdien ik, ja, ik. Kun je het goed combineren? Het, het lesgeven en het, het optreden, want je zult toch dan met je lesprogramma's daarmee rekening moeten houden natuurlijk. Of? Ja. Nou, ik kan mijn lessen zelf indelen. Ja. Dus als ik een uh, weken niet ben, dan kan ik dat op een ander moment inhalen. En ik heb ook een halve baan. Dus uh, dan valt er altijd nog een beetje te schrijven. Bet Bet betekent les krijgen van N.O.V.O. Voorhorst ook een uh, verhoging van uh, de lesgelden? <gacht> nee, ik ben, uh, wij zijn dan trendvolgers zoals het heet. <gacht> de, we zijn <gacht> gewoon ingeschaald en uh, ja, met een vastloon. Ja. Maar Jij staat bekend als een vurig pleitbezorger van, van de gitaarmuziek. Internationaal doorgebroken met de muziek van Augustin Barrios. Zeg ik dat goed? Augustin. Ja. Ja, ja. Maar ook speciaal toegelegd op het bewerken van uh, de muziek van Bach voor de gitaar. Is dat inderdaad een moeilijk iets? Ik ben volstrekt te leek. We hadden straks even over een melodie van, van Bach, bijvoorbeeld R, dat internationaal echt een, een geweldig succesnummer is. Alle orkesten spelen het, uh, uh, zangers maken er woorden bij en het, het is constant. Jij pakt hem ook en uh, maakt een bewerking van voor de gitaar. Is dat een moeilijk iets? Ja, de ene keer werkt het wel goed, de andere keer werkt het niet. Er zijn melodieën die zich echt totaal niet voorlenen. Ja, nou, misschien niet de melodie, maar het is een combinatie van de begeleiding en de melodie. En vaak dan, uh, begin je gewoon te proberen en dan merk je, oh, dit gaat heel goed. En het andere stuk, wat eenzelfde soort melodie heeft, dat gaat minder goed. Het hangt van de toonsoort af en uh, ja, hoe dat heen en weer springt. Je kunt niet alles pakken op de gitaar, want de gitaar heeft het nadeel dat je je vingers moet indrukken. En als die lang moet klinken, moet die vinger ingedrukt blijven. En dan kun je niet met je andere vinger naar een andere positie, een hoge positie gaan. Dus je moet een beetje een handige vingerzetting bedenken. En met het ene stuk gaat het heel goed, met het andere stuk gaat het minder goed. Dus wat is, ik gedaan is, heb is, ik heb eigenlijk in de loop van de jaren een heleboel bewerkingen gemaakt van stukken die ik gewoon heel mooi vind. En dat zijn er heel veel van Bach. Maar waarom heb jij gekozen voor de gitaar destijds, toen je zeg maar aan, aan een muziekinstrument begon? en Niet de piano, of waarom de gitaar? Je zet een jongensdroom, spelen jongens per definitie gitaar. Want jij bent een echte klassieke gitarist geworden. Ja, het is met lichte muziek begonnen. Ja? Dus ik vertelde net dat ik op mijn heel zat en daar uh, hadden we dan een beentje. En zo. Ja? Is het. Daar wilde dus ik eigenlijk gitaar voor spelen. Om, in, een, in, een, in een jongensband, in een, een jeugdig bandje. Ja, in de muziek van de Beatles spelen ja? en dat soort dingen. Maar toen begon ik met gitaarlessen en toen bleek dat die klassieke muziek wel heel mooi was. En het heeft ook het voordeel dat je in je eentje dat helemaal af kunt maken. Dus als je met een band speelt ben je met meerdere. En als je thuis aan het studeren bent heb je maar je, een, je eigen partijtje. Maar is dat een voordeel in je eentje? Dat vind ik een of groot deel voordeel, smart, ja. voordeel is allemaal ja. smart. Uh, op zo'n pad zoals je opgaat. Uh, hebben we als je wel eens documentaires ziet van hoe groepjes met elkaar dan nieuwe muziekideeën uitwisselen en op proberen ja. en jam sessies... Ja, dat klopt. Het is natuurlijk sociaal wel een beetje ja, saai, hè? Ja. als je hier eentje speelt. Nee, maar, het maar het resultaat, het muzikale resultaat, vind ik beter als ik alleen speel. Omdat ja. je gewoon alles helemaal in eigen hand hebt. Of je moet met een kwartet of een duo zoveel studeren. Het zijn vaak ook uh, ja, twee of zo, in of het getrouwd stijl. Met uh, in Oostenrijk ja dus, is, ik, ja, dus heel consequent ben je ook niet op dat punt? Of denk ik dat maar? Ja, het is natuurlijk wel heel leuk om, uh, ja. zeker met Tolien, samen te spelen. Dus uh, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat uh, solo dat niveau hoger is. Dat hij? Dat het niveau hoger is. Ja? Ja, vind, ja, vind ik. <coughs> je kunt niemand aanspreken op de fouten. Je weet dat je het zelf gedaan hebt. En nou, het gaat niet om de fouten, maar meer om uh, de muzikale zeggingskracht. Ja. Dus het is. Uh, ja, dat gebeurt ook. Hè. Als je aan het spelen bent, dan gebeurt er iets. En als je dat allemaal zelf kunt sturen, dan is het resultaat gewoon beter. Hetzelfde als dat je een schilderij met z'n tweeën gaat maken. Ja, dan moet je toch uh, ja, ja. heel erg eens zijn met elkaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja of één moet de baas zijn. Ja. Het gros van de schilderijen waar we nu over spreken, die 80 of 100 miljoen opbrengen, zijn voor de helft of driekwart door een leerling van de meester geschilderd, omdat hij te lui was. Om al die mantels te schilderen en andere achtergronden. Ja, productie nee, te, te halen. Ja, ja, <laughs> ja, dus ja, ja, ja. Ik kan ja, me ook ja. zoiets bij een gitarist voorstellen. Dat hij zegt: Nou, het basismelodietje, laat dat maar door mijn leerling doen. En als het even een moeilijk stukje wordt, dan pak ik het op. Maar je ja, zit het er al maakt in. Het is eigenlijk meer een karaktertrek. Zo vind ik het klinken. Ik heb een idee hoe muziek uh, moet zijn. En daar ga ik voor. En ja. laat het maar horen aan anderen hoe het klinkt in plaats van een medemuzikant overtuigen van dat jouw aanpak het beste is. Zit er zoiets in? Nou ja, het is ook gewoon als je met een, een duo gaat repeteren en je wilt echt dat heel hoge niveau halen, moet je gewoon heel veel repeteren. Je zou eigenlijk gewoon de hele dag met elkaar samen ja. moeten zijn. Ja, en dat zie je in alle hele goede duo's of uh, ensembles. Ja, want toch, jij ja. speelt wel wat meerdere. Want ik las ook namelijk dat jij toch wel in bent voor experimenten. Uh, het hobo-gitaarduo met uh, Pauline Oostenrijk. Ja. Met, uh, hè? En met uh, de zeggen. Russische altviolist uh, Michael Zemtsov. Duo Maconda. Dus je zoekt wel dus, zeg maar, andere muzikanten op... om daar ook weer iets, een experimentje mee op te zetten. Ja, in combinatie met, met gitaar. Doen, had, ja, natuurlijk. Ja, uh, nou, uh... En, maar komt het uit jezelf of doet dit de platenmaatschappij ofzo? of zo? Of, of moet ik zeggen de CD-business? Want jij speelt veel op, op het merk Naxos en Brilliant, uh, zag ik staan. Ja. Kom... Vroeger was uh, de uitgever van de klassieke muziek, dat was de Duitse ja, ja. Dat Zie je ja. niet meer. Uh, en Philips, Philips ook nog Die ook gele paarden allemaal. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, nou, uh, maar er waren, dan, maar dat waren fameuze uitvoeringen. Ja. Met, met Herbert ja, ja. van en De beste orkesten. Ja. Ik heb er veel wat, wat LP's van. hoor. Dat, uh... nou, vroeger was de platenmaatschappij heel belangrijk. Ja. En die managed ook echt de bands. En die, uh, ja. Ja, die maakte de ene plaat naar de ander. En die hadden echt een uh, heel belangrijke functie. Maar dat is helemaal veranderd tegenwoordig. Dat, uh, de plaatmaatschappij die, ja, die wacht eigenlijk tot er iemand heel beroemd wordt. En dan willen ze wel dingen gaan uh, uitbrengen. Yeah. Maar echt investeren, dat is er bijna niet meer bij. Er wordt ook niet veel verdiend met cd's meer. Hè? Nee, nee. Kijk maar in, in Goorl of Tilburg, waar je nog een cd kunt kopen. Dat gaat bijna allemaal via internet, via bol.com. En downloads tegenwoordig. Ja. En uh, daarmee... Ja, maar heb je, dan, heb je dan dezelfde kwaliteit als van een goede cd of zo? Als je hem downloadt? Als je hem downloadt, ja? Ik, ik, ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat... Uh, maar... Ik digitaal sporen hetzelfde. Ja? Ja, je kunt soms een hele hoge kwaliteit downloaden, zelfs nog beter ja? dan een cd. Oh ja? Ja. Oh, daar kijk ik echt van op. Maar heb je zelfs. ooit overwogen om dan ook maar een eigen beheer te gaan uitgeven? Ja, met deze laatste cd. Die is een eigen beheer gedaan. Maar ik wilde gewoon eens kijken hoe dat nou gaat... Want ik heb al die platenmaatschappijen meegemaakt en eigenlijk hebben ze nooit iets gedaan. Ja, en, en al het geld gaat wel van de inkomsten daar naartoe. En ik heb nog nooit iets gezien wat, wat er naar mij ja. euh, terugkomt. Dus ik wil gewoon eens proberen hoe dat, uh, hoe dat gaat. En het, ja, Tegenwoordig via internet kun je eigenlijk alles helemaal zelf regelen. Die promotie gaat via internet en de, de verkoop gaat via internet. Waarom zou je dat niet zelf doen? Waar moet daar nog een maatschappij tussen zitten? Veel popmuziek doen dat ook, hè? Ze, ze moeten er toch ook weer hun revenue van hebben, natuurlijk. Hè? Dus als je het zelf kunt, dan... Uh... Kijk, ja. de andere Rieu, zijn vrouw Marge regelt alles. Daar ja, komt geen ja. theaterbureau tussen. Nee, <laughs> is, nee, inderdaad. Dat is big business. Maar hoe, hoe vaak en hoe lang studeert uh, de meester zelf? Hoe lang, hoe lang zeg maar, bij... Uh, hoe vaak de mensen zeggen uh, elke dag, uh, zoveel uur. Hoe, hoe, hoe, hoe is dat bij jou? Ja, ja, elke dag. Elke dag, dag studeren. Ik heb uh, vier uur gestudeerd, of zo. Elke nacht vier uur. Als je niet aan het optreden bent... ben je toch vier uur op jouw gitaar bezig. Ja, zeker. Zo. En dat gaat ook in de vakantie door. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Het is niet, uh, <laughs> geen opgave om dat... Uh... Ja, ik vind het grappig dat jij zei... Want ik heb in een band gezet... dus je hebt het populaire repertoire heb jij dus, uh, gespeeld. Jij zult ook uh, je favoriete... Zeg maar, uh, populaire gitaristen hebben. Mick Jagger, de lui van Dire Straits. Uh, dat waren toch allemaal fameuze gitaristen... En dan ben jij in één keer zo'n klassieke gitarist geworden. Noem jij, hoe, moet, ben je een klassieke gitarist of ben je een gitaarspeler? Of hoe, hoe, hoe moet je jou noemen? Klassieke gitarist. Ja, wel, klassieke gitarist. Ja, Het is zo'n ja. andere manier van spelen ook. Ja. En, uh, ja toonvorming en zo. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Net zoals, ik voel me eigenlijk meer een pianist dan een elektrisch gitarist. Ja? Als je snapt wat ik bedoel. Dus gewoon de toonvorming en frasering en hoe je met muziek omgaat. Ook als je deze cd hoort, dan hoor je pianostukken. En die probeer ik eigenlijk net zo te spelen als een pianist. Gewoon met dezelfde articulatie en gewoon probeer daar zeggingskracht euh, aan te geven. En eigenlijk als je goed muziek maakt, maakt het niet uit welk instrument je speelt. En uiteindelijk is ook elk instrument even moeilijk, denk ik. Want als je de techniek beheerst, dan gaat het erom wat je te melden hebt. En of je dat nou te melden hebt op een blokfluit, of op een gitaar, of op een viool... Dat maakt dan weinig uit. Uh -huh. Het is alleen maar het middel. Hè? Ja, ja. Is dit de manier om als docent leerlingen te werven? Dus ach, Je kunt net zo goed ook piano gaan spelen. Hoe gaat dat tegenwoordig op een conservatorium? Oh, we hebben heel veel aanmeldingen. Ja? En dan zijn we heel streng met de toelating. Eigenlijk nog veel strenger dan vroeger. Het niveau wordt ook steeds beter. Maar die zijn helemaal gepassioneerd net al, als ze naar het consortium te komen. Dus dat ze op gitaar uh, veel gaan studeren, dat is geen probleem. Nee, dat doen ze sowieso wel. Als ik zo kijk, het niveau toen ik eindexamen deed, dat is nu het toelatingsniveau ongeveer. Van het niveau ja, toen ik eindexamen deed, dat was uh, tot 30 jaar geleden. <laughs> is een gezonde ontwikkeling. Ja, toch wel? Iet je ziet het in de sport ook. Ja, ja, dat, mm. uh, dat weet ik, maar uh, prestatie op prestatie, uh, ja, ik vind, vind muziek, ik kom zelf ook uit een muzikale familie, hè. mijn ja. vader heeft ja. altijd de blokfluit gepromouwd ja. Ja. Uh, ja. in Nederland, ja. maar uh, als je, je je beginniveau zo hoog neerlegt, dan maak je het ook kansarmer voor een hele hoop mensen, of uh, zie je dat vind ik niet goed? Nee, maar het gaat overal omhoog, hè? De muziekscholen, dat wordt eigenlijk minder gek genoeg. De muziekscholen, Oostenwijk, is uh, gestopt ja. met, uh, ja. met de muziekschool heel uh, veel een week uh, met Puls. Dus ja. Maar allemaal. soms uh, komen er wel studenten bovendrijven die dan in één keer heel goed zijn. Het gemiddelde niveau is denk ik lager op de muziekscholen tegenwoordig. Want de kinderen hebben zoveel wat ze kunnen gaan doen. Die worden helemaal overladen met uh, mogelijkheden. En om dan nog elke dag een half uur op je instrumentje ja. te gaan studeren... Ja, dat zit er vaak niet meer in. En ja, dat heeft ook het niveau natuurlijk naar beneden gebracht. Maar ik zie het ook niet als een wedstrijd, hoor. Dat het niveau beter is geworden. Het is gewoon veel beter geworden. En daar profiteert iedereen van. Ja, op zich ook, ja. Ja. Als docent moet dat toch alleen maar fijn zijn. Heel fijn, als je je ja. betere studenten ja. hebt. Hè? Ja. Die basisdingen die hoef je niet meer aan te leren. Ja. Je kunt meteen op hoog niveau instappen. En uh, ja... En krijg je daardoor als docent ook een andere relatie met je studenten? We hebben uh, zeg maar opera-docenten die eigenlijk een jarenlange band opbouwen uh, met hun leerlingen, ook als ze al professioneel bezig zijn, dat ze toch door blijven gaan in feite, met, met lesgeven. Zie je dat bij jou ook uh, op zo'n manier dat ook als je leerlingen van het conservatorium af zijn, dat ze nog terug blijven komen? Je zegt: Ik studeer vier uur. Voor jezelf. Ja. En er zit niet iemand achter die zegt. tik op de vingers, uh, dat doen we maar voor overnieuw. Ja. Ja. Nou, ik heb nog veel contact met uh, studenten. Maar niet dat ik ze nou nog echt les ga geven. Ja. Dat, uh, dat komt maar eigenlijk zelden voor. Bij operazangers is dat natuurlijk een beetje anders. Ja. Want als je zingt, dan kun je jezelf eigenlijk niet zo goed horen. En dan heb je iemand anders nodig die ja, zegt: ja. van hoe ja. moet je dat ja. nou doen? Ja. Ja, de zangers ja. die blijven ja. ook, als ze heel beroemd zijn ja. al, blijven lessen houden. Ja. Dat is... Maar zitten er bij jouw huidige studenten ook talenten tussen... waarvan je zegt van, hé, hey, die moeten echt verder gaan. Die, uh, ik ga ze misschien zelfs al persoonlijk begeleiden. Ja, er zitten hele grote ja? talenten bij. Ja? Ik heb nu uh, Martin van Hees, die is net afgestudeerd. Die heeft ook prijzen, gewonnen, Actas, Erdogan. Twee jaar geleden afgestudeerd, ook prijzen gewonnen. En uh, Marlon Tietre, die is al eerder afgestudeerd. En die geeft nu les hier in Tilburg op het ondersturing. Ja. Dus... Uh, ja, het zit een hele maar er zijn ook mensen die zeg maar, het lesgeven combineren met het zelf optreden. Ja. Want jij zelf treedt ook op veel verschillende podia. Bijvoorbeeld de muziekkring uh, Heer Hugo Waard. Gemeentehuis Moerdijk. De Gitaarsalon Enkhuizen. Het Roza Spierhuis in Laren. De Kerk aan de Ring in Hellevoetsluis. Zijn al die podia geschikt voor uh, denk ik dan de vreile gitaarmuziek? Ja, het zijn allemaal kleine podia Kleine zaaltjes. Dit, ja. zijn Zoeken die en... bewust op. Ja. Ja, ja gitaartoe. van ja, tevoren voordat... check je de, de akoestiek of zo, Of het uh, voldoende tot ze recht komt? Nee, dat ga ik niet van tevoren checken. Meestal is de organisatie nee, precies, die weet wel die wat dat ze te vragen. Ja. Jij ja. wordt gewoon uitgenomen. Je hoeft zelf niks te regelen. Jij bent uh, ja, de, en... de gevierde, de gearriveerde klassieke gitarist nee hoor. die aankomt <laughs> die, en, en in, in de watten wordt gelegd. Ik heb ja. een, uh, Yvonne van Egmond, die doet dat voor mij allemaal. Dus die uh, stuurt de contract en die, de betaling en... Uh, heb jij een heerlijk vak? Zou je een ander vak willen beoefenen? Of zeg je, dit doe ik nog wat in een lengte van jaren? Ja, dit blijf ik wel tot een lengte van, van jaren doen. Ik toch ook niks anders meer. Ja. Ook als ik 92 ben, als meneer Stoop, ja, ja. <laughs> dan sta ja, ja. ja, ja, ja. ik nog steeds gitaar aan spelen. Meneer Stoop wat, schildert nog steeds. Wat ik maar even de teloorgang van de, muzieks. de muziekscholen noem. Gaat dat een probleem worden? Voor ja, het bredere culturele klimaat, om dat maar even nog in de laatste minuut mee te pakken. Uh, ja, dat ja, ik vind een... het nu al een probleem ja. eigenlijk. Maar het is een tendentie in de, in de maatschappij zit. Ik denk ook niet dat dat de stop is. Het is niet meer zo'n uh, zo must voor je opvoeding om uh, muziek te gaan studeren. Terwijl dat vroeger moest dat toch echt wel. Dus dat ja. verandert. Vera, dat was de laatste vraag, jongen. Want wij uh, zitten ongeveer aan het eind van onze uitzending. Ik vond het een boeiend gesprek hè, Enno en uh, we gaan je toch nog eens uitnodigen na een verloop van tijd. Kijken hoe het hoe gaat met de CD verkopen, met uh, de verdere optredens. We houden jou in de gaten. De <lacht> Luisteraars, dit, dit, de dit was Golse Kringen. <lacht> En we bedanken onze gasten Enno Voorhorst en Jacques Sperber voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning bedankt Stefan. Golfse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag, zaterdag en donderdag. Maar ook via internet 24 uur per dag gedurende een week na de uitzending. Tik het maar in, Golfse Kringen, lokale omroep en je kunt ons horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.